De vakbonden reageren koeltjes op de aankondiging van minister Blok dat Rijksambtenaren voor het eerst in jaren weer loonsverhoging kunnen krijgen. Ze willen eerst van hem de toezegging dat ambtenaren 0,8% extra krijgen als gevolg van het pensioenakkoord. Daarvoor voeren ze nu actie. Pas als die toezegging er is willen de bonden gaan onderhandelen over een nieuwe CAO. Duikers zijn voor het eerst het wrak van het gecrashte Air Asia toestel binnengegaan. Ze hebben uit de romp zeker vier lichamen geborgen. De Indonesische duikers zagen meer lichamen, maar die konden ze door brokstukken en kabels niet bereiken. Het toestel van Air Asia verongelukte eind december in de Javazee. Alle 162 inzittenden kwamen om het leven. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag in Westerbork namen voorgelezen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Hij is een van de bijna 700 deelnemers die de namen voorlezen van de 102.000 Joden Sinti en Roma die uit Nederland werden gedeporteerd. Het voorlezen in het voormalige kamp Westerbork duurt tot 27 januari. Dan is het 70 jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz in Polen werd bevrijd. Het weer, wolkenvelden en mist. Vanavond verdwijnt de mist grotendeels. Vannacht en morgenochtend gaat het vanuit het westen regenen. Landinwaarts valt eerst sneeuw of natte sneeuw. En het kan dus ook ijzelen. Morgenmiddag wordt het weer droog. Het is dan 3 tot 6 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor 1 brugge, 3 kilometer. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Raasdorp 4 kilometer. Er staat een kapotte auto op de rechter rijstrook. Op de A12 daarna richting Utrecht tussen Gouda en Reewijk, twee kilometer na een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. A13 daarna richting Rotterdam voor Delft, 6 kilometer. Op de A15 Europoort richting Rotterdam voor knooppunt vaanplein 3 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Gorkum en Sliedrecht staat 10 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De A20 bij Rotterdam richting Gouda voor de plein 4 kilometer. En op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele goede middag, luisteraars. Bijna een goede avond. En uh, ik heb eens naar de lucht gekeken. Sneeuwlucht. Uh, uh, sneeuwlucht, Zouden we dan nou toch nog een pak sneeuw krijgen? Ik ben heel erg benieuwd. Uh, dit is Zandvoort Draait Door. Met natuurlijk weer een uh, paar gasten hier in de studio. Daar zijn we heel blij mee. Ik ga straks vertellen wie dat zijn. In ieder geval hebben ze heel veel met Zandvoort te maken. Ja. Maar we gaan beginnen als altijd met een lekker stukje muziek. Ja, we kunnen gaan bedelen, we kunnen stelen, we kunnen lenen. steal or borrow. in deze crisistijden, luisteraars. Ik weet niet of het ook crisis in Zandvoort is... maar dat gaan we straks horen van onze gasten van vanmiddag. Uh, uh, Ankie en Leo Miesenbeek en Martine Jouwstra. Nou, een hele hoop Zandvoorters zullen daar uh, niet onbekend mee zijn. Want uh, ja, of het nou gaat om... Of gewoon... Uh, Daar bemoeien ze zich allemaal mee. De avondvierdaagse hier in Zandvoort. Uh, de zwemvierdaagse. Ik geloof zelfs ook nog de fietsvierdaagse. We gaan het allemaal van ze horen. Uh, Leo, welkom ook in de uitzending. Uh, jij hebt twee dames voor ons meegenomen vanmiddag. Ja, gezellig hè? <laughs> ook een goedemiddag. Het is helemaal top. Het is helemaal top. Uh, uh, Leo. Uh, uh... Zijn ze allebei van jou? Of, of? Ja, e eentje is echt van mij en je ja. ander een klein beetje. Wordt <laughs> steeds een beetje meer hoor. Wordt steeds een beetje meer. Uh, Anki en uh, uh, natuurlijk ook Martine, ook welkom in de uitzending. Uh, jullie zijn uh, hartverdinnen denk ik, hè, als ik het zo bekijk. Ja, ja, de, ja, ja. ja, we delen heel veel. <laughs> <Jullie> delen <laughs> ook de microfoon. <laughs> ja, ook de micro, ja, ook de microfoon op dit moment. Uh, jullie uh, zijn organisatorisch in Zandvoort nogal met het een en ander bezig. En is nou het aandeel van jullie twee, uh, Ankie en uh, Martine en, en Leo, een beetje evenredig? Of, of uh, wie heeft de hoofdmotor in? Of, allemaal even, evenveel, zeg maar. We doen allemaal, ja. Allemaal, allemaal. evenveel. Allemaal. En, ja, en, en iedereen heeft zijn eigen specialiteit. Ik ga de, de uitzending, begin ik altijd met de vragen van uh, wie is Anki? Uh, je hoeft niet heel uitgebreid hoor, maar wie is Anki? Uh, waar, waar ben je geboren, uh, woon je, ben je van, uh, uh, zeg maar geboren in Zandvoort? Of kom je, kom je van buiten de, uh, de stad of het dorp moet ik zeggen? Ik kom niet uit het dorp, nee. Je komt niet uit het dorp, vertel. Nou, wat denk je? Ik weet het niet, ik heb nee. geen idee. Nee, ik kom uit Amsterdam. Uit Amsterdam? Uit Amsterdam. Oké, okay, en uh, Zuid, Oost, uh, Noord? Uit Jordaan. Uit de Jordaan? Uit de Jordaan. Oh. Ja, zo kan ik ook praten hoor. Maar het maar... is <laughs> uit Nee, de we Jordaan. hebben een jaar op de camping hier op Zandvoort gestaan. En toen is het, ben je hier naartoe gekomen? Verhuisd, zeg maar? Nou, nee, we hebben eerst gewoon een jaar dan lekker op de camping gezeten. Bij het TCB, het oude TCB-terrein. Ja, ja. En uh, ja, dan werd het uh, discotheid, hè? Ja, en dan kom je aan uh, zo'n Zandvoortse op. Ja, Oké, okay. een Zandvoortse op En dat was Leo. Ja. Toch Leo? Ja, ja. Uh, Vertel, jij, jij, woont, jij bent wel van... Uh, ja, Zandvoort? ik ben een geboren Zandvoort. Een geboren Zandvoorter. En waar in Zandvoort? straat 12. Ja, nee, 14. <laughs> ik woon nu op 12. Je, je nou, woont nu op 12, je bent op 14, 14 gebo geboren. Dus naast je geboortehuis, hoe is dat zo gekomen? Ja, ja, ja. Uh, mijn opa die woonde in mijn uh, huidige huis. Ah, dus uh, ja, het is dus allemaal in de familie gebleven. Ja, ja. Ja, gebleven. Ja. Zeg, en uh, Martine, dan ben ik naar jou ook wel nieuwsgierig. Waar, waar kom jij vandaan voor Noorsprong? Ja, nou ja, ik ben in Uitenbos geboren in Haarlem. Maar verder altijd op Zandvoort gewoond. Uitenbos? Is dat op de Spanjaarslaan? Ja, ja, precies. Ja, Daar ja. geloof ik al op Zandvoort geboren. Dat was de geboortekliniek. Ja. Maar wel de dokter Mol gehaald. Oké. En, uh, okay. ja. dus, en, en uh, hoe lang woon je al in Zandvoort? Nou ja, mijn hele leven. Je hele leven. Ja. Dus je, je weet elk zandkorreltje van het strand... Weet je, Bijna wel. ...weet je te vinden, ja. zeg maar. Zijn jullie vaak op het strand eigenlijk? Dat vraag ik antwoord als wel ja, meer. Ik denk, ja, nou, ja, zeker, somm, zeker. Sommige mensen die in zandvoort wonen... hebben helemaal niks met het strand. Die, die, die... Ja, we liepen gisteren langs de boulevard nog, hè, Ank? Ja, ah, wij wandelen ah. tegenwoordig. Ja, jullie, ja, jullie, ik ben er pas bij. Het, het is wel elke dag even naar de zee kijken. Ja. ja. Voor de mensen die dat misschien nog uh, uh, zich herinneren. Uh, jullie zijn nog heel beroemd, hè? Beroemd van tv. Ach. Ja. ja. Berucht. <laughs> kortstondige, Kortstondig, kortstondige. Uh, Kortstondig. Hoe is dat ontstaan? Want de, uh, de make-over, zeg maar. Hè? Dus uh, allemaal vrienden van jullie... Uh, die hebben ervoor gezorgd dat het huis uh, werd opgeknapt. Maar hoe is dat ontstaan allemaal? Kun je daar in het kort iets over zeggen? Uh, misschien moet je daar een beetje bij Martine zijn. Want dat is, een want van de is er niet zoveel dat van de <laughs> nou. wij, wij, wij zelf uh, hebben het uh, maar beleefd eigenlijk. Ja, want dat is een programma uh, destijds uh, wat uh, werd gepresenteerd door Natasja Ja. Uh, ik geloof ook financieel ondersteund door de Vrokers. Uh, dat uh, weet ik niet hoor. Denk ik. Maar, het programma. En, maar maar hoe, hoe zijn jullie daar terecht gekomen? Nou, ik heb, uh, voor die tijd heb ik wel eens aan Pieter gevraagd. Pieter is ook een beetje ons vader. Ja. Ik zeg, Pieter, uh, ik wil nou zo graag wat beginnen. We hebben heel veel, best wel aan spulletjes, aan materiaal. Ja. En uh, kunnen we eens een keer een klusweekend doen? Nou, doe hem maar eerst een beetje rustig, dit en dat. Ja. ja, achteraf begreep ik dat dus wel. Maar ik wist niet dat hij hiermee bezig was. Oké. Okay. En dat is inderdaad heel langs ons heen gegaan. Nou, uh, je hebt het natuurlijk over Pieter Jouwstra. Dat was uh, onze voorzitter hier uh, bij Zier van Zandvoort. Uh, uh, nou, toen, toen. Ja, toen. In het geheim zijn er allerlei vrienden met elkaar ge ge geklopt. En die hebben met elkaar hebben ze die klus geklaard. En uh, hoeveel dat dagen? Kan hebben... Martine beter uh, okay, vertel Martine een beetje, vertel Oké, vertel Martine. Nou ja, mijn vader, Pieter, die is ermee begonnen. Maar ja. toen hij een bericht kreeg van uh, RTL 4 dat doorging. toen schoot hij compleet in de paniek. <lacht> en toen zei hij van Martine: regel het verder maar. Ja. Dus, uh, ja. Vanaf dat moment ben ik in het, in het grote geheim. Want Ankie bemoeit zich graag met van alles en nog wat. Maar in het grote geheim gaan we organiseren en regelen. En al heel snel hadden we wel zo'n 70 man. Die, uh, 70 man? Ja. Die, ja, die in drie hoeveel dagen da zijn gaan Drie dagen? Ja, we zijn vrijdagochtend is mijn vader Ankie en Leo gaan wegbrengen. En we zijn tot en met zondag aan het eind van de middag doorgegaan. Jeetje. Ja, en uh, ik, heb het, ik heb dat uh, YouTube filmpje gekeken. Want uh, u kunt het op YouTube bekijken. Dan moet je uh, zoeken naar wat voor naam Geen idee ik heb uh, de Mieswijk intact dan komt het allemaal voren. ja of bij ja. Rob Bosink want of die heeft ook een filmpje ja. gemaakt ja die heeft het gemaakt ja, ja. ja. Nou en uh, wat ik zag, uh, er werd behoorlijk uh, gehakt. Ja, ja, we hebben ons wel vermaakt, ja. Ja. ja. En dat hebben ze zonder mij gedaan. We doen ja. alles samen, maar dit. Maar elke keer dacht ik, oh, dit is zo leuk, dan moet ik even een ank vertellen, maar dacht, oh nee, dat kan niet. <laughs> ik geef jullie gewoon even de gelegenheid om een lekker slokje Julieranse te, te nemen en, en een hapje en dan luisteren we even naar een stukje muziek. Dan praten we zo verder.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 Shining, knowing you can always count on me For sure That's what friends are These words are coming from my heart, and then if you can't. Remember... Het is wel duidelijk, het is weer vrijdag en dat betekent dat we er weer gezellig zijn hier in de studio met uh, uh, ZRM Draait Door. Ja, ik moet uh, Matthijs uh, van Nielkerk even een beetje imiteren. Ik heb nou niet zo'n mooi scherm dat ik alles kan aflezen voor me staan. Ik moet het allemaal een beetje uit mijn hoofd doen. Maar uh, dat valt vanmiddag me reuze mee, want ik heb drie hele gezellige gasten. En ik, ik hoef ze niet uh, moor, uh, wo uh, woorden in de mond te leggen, want ze zijn uh, goed van spraakwater en daar ben ik heel blij mee. <laughs> uh, uh, uh, ik ga het eerst aan Leo vragen. Leo? Uh, wat doe jij in het dagelijks leven? Ben je gepensioneerd of, of werk je? Je, je? Ben je nog actief? Of, of, zo, zo, zo maak je geen vrienden. Nee. Ik nee. Nee. Ja, ik weet Ik heb geen. Ik heb, je kan ook, nee hoor, je kan ook ik, met uh, vervroegd pensioen zijn toch? Ja, dat nee, klopt. Precies. Uh, zo, zo, nee. nee, ik ben een bouwkundig adviseur, aannemer. Ja. Van uit. Ja, nee. dat, neem ik, dat neem ik onmiddellijk van je aan. Dat werk, dat doe, dat werk, dat doe ik nog steeds. Ja. Het is gewoon mijn normale werk. En en uh, hoe is de markt? Want uh, ja, nou, de bouwkundige is de markt uh, slecht, hoor. Ja? ja, maar niet voor jou. Mm, nou, kies ook, je het er ook. niet slecht uit, toch? Nee hoor, nee, nee, nee. we klagen ook niet. Maar je, nee. We hebben wel werk, maar ja. het, is niet, het is niet dat je op nou, uh, de planken legt en uh, voort kan... Uh. Nee, want wat, doe je hele, hele grote uh, projecten of, of is het Liefstel. kleinschalig bij, bij particulier? Het liefst wel. Nou, nee, voor advieswerk doen we wel grote projecten. Grote projecten. Ja. Uh, uh, kun, kun je daar een voorbeeld van voor geven? Ook hier in de, in de regio? Nee, niet hier. Nee, nee. nee. zakelijk buiten, uh, buiten Amsterdam. Nou, ook uh, rond Amsterdam in... in, in, in door het land heen. En dan onder staat, uh, dat je dat allemaal uh, nog doet. Uh, ook nog tijd om voor alles te organiseren. Jawel, maar dat doe ik niet alleen. Nee, dat heb ik begrepen. Ik <laughs> heb, je hebt twee uh, assistenten. Ja. Uh, de dames... Uh, nou, assistenten, nou, zijn, zijn, zijn, we zijn van elkaar hoor. Het uh, zijn nou, niet mijn assistenten. Zijn, nee, nee, nee, nee. Echt, maar ik bedoel, uh, jullie doen het samen. Ja, ja. Ja, uh, Hij is onze assistent. Oh, oh kijk. <laughs> nu komt de aap uit de mouw. Uh, Ankie, uh, wat is jouw dagtaak? Uh, alleen maar het organiseren van allerlei uh, Zandvoortse zaken? Of, of heb je ook nog een, uh, uh, een baan, zeg maar? Nou, ik doe wat administratie thuis, een beetje. Voor, eh. voor, voor, voor Leo? Voor Leo een heel een beetje. Ja. En we zitten in de zorg. zorg in de... Oh, oké. Okay. Dus. Dat is een heel dankbaar beroep. Voor de mensen die het betreft, zeg maar. Ja. Dat betreft uh, oudere mensen, maar voor de mensen op leeftijd. Die ja. En die nog niet naar uh, een zorginstelling willen. Of uh, door een zorginstelling uh, verzorgd willen worden. Dan ja. uh, doe ik uh, een team om mij heen. En dan uh, verzorgen wij oudere mensen. Ja. We... En dan kunnen ze ook eventjes thuis blijven. Oké, okay, maar het is voor jullie, uh, dat wilde ik zeggen, eigenlijk minder dankbaar werk. Althans, als ik uh, de media mag geloven, moeten alle mensen die in zorg uh, werkzaam zijn, nogal inleveren als het gaat om uh, ja, kwaliteit van het werk, maar ook, uh, ook, ook salarissen. Ja, dat klopt. Maar wij doen het particulier. Jullie doen het particulier? Ja. Okay, zorg, op zorg op maat. Zorg op uh, maat. Want er is, komt geen indicatiecommissie aan te pas? Nee, de indicatie is de huisdochter, hè? De huisdochter bepaalt wat voor zorg er nodig is, die ja. ook de controles. Ja, maar als het gaat om de financiën, dan, dan moet er toch een bepaalde indicatie zijn om, om bijvoorbeeld subsidie te kunnen krijgen? Of... Ja, dat uh, regelt de familie of met de uh, desbetreffende arts. Oh, okay. Dus daar bemoeien jullie helemaal niet mee. Want maar jullie, jullie komen binnen bij, bij een gezin of bij, bij een uh, alleenstaande. En dan zien jullie van uh, waarschijnlijk of, of gelet op jullie ervaring van nou die en die zorg is absoluut uh, relevant. En dan gaat de familie gaat nog een indicatie aanvragen. En, en is dat, klopt dat dan over het algemeen met het, het oordeel wat jullie uh, daarover hebben? In Groot is het klopt. Wij uh, geven alleen dan nog wat uh, meer tips van... Nou, ...dit is eigenlijk ook nodig en dit is ook nodig. Dat kan de familie eventueel zelf doen. Okay. En dan andere dingen kunnen we zelf doen. Ja. En hoe, is het, hoe, is het, hoe staat de gemeente Zandvoort antwoord hierin? Want uh, hebben ze de, de boel dan een beetje op orde als het gaat om de wet maatschappelijke ondersteuning? Daar heb ik geen idee van of ze het uh, helemaal op orde hebben, want... Alle dingen zijn veranderd per 1 januari. Ja. Ik denk dat er nog wel heel veel uh, meer bij komt kijken. Ja, maar jullie ondervinden geen, geen, geen barrières uh, nu, zeg maar, na 1 januari... die er uh, voor nog 1 januari niet. niet waren. Nog niet. Het, het loopt allemaal nog soepeltjes door, zeg maar. Het loopt. Het loopt allemaal nog soepeltjes door. Nou, dan ga ik het uh, aan Martine ook vragen natuurlijk. Een, een, een, ja, ja, moet zien. Hè. Ja, je hebt het ja. goed hoor. Ja. Ja, ja, in één keer goed. Ja, ik werk uh, als locatiedirecteur op een school. Het is... Een locatiedirecteur op een school? Dat is een school voor zeer moederlerende kinderen. En die zit hier ook in de buurt? Ja, nou, we hebben een locatie in Hoofddorp en een locatie in Haarlem. In Haarlem. Zeer moeilijk lerende kinderen. ZMOK heet dat ja, dus Kinderen ze, met een verstandelijke, beperking. een verstandelijke beperking. Ik heb toevallig zelf uh, een, een, een jongen met het Down-syndroom. Ja. 31. Die heeft uh, op, de, op de Van Voorthuizenschool. Nou, dat is hem. Daar werk ik. Echt waar? Ja, echt waar. Oh, wat, wat is de wereld toch klein? Ja. Fantastisch. Ja. Hey, en uh, ja, want mijn zoon is inmiddels al, uh, al 31. Ja. Dus uh, uh, nou zijn ontwikkeling gaat nog wel gestaan door. Want het is heel uh, frappant dat hij, doordat hij zo liefhebber is van Nederlandstalige muziek en allemaal cd's heeft verzameld. Op die cd's uh, heeft leren lezen, zeg maar. De, wie de artiesten zijn en wie de, de begeleiders van artiesten en zo. Dat kan hij allemaal lezen. Zo heeft hij zichzelf ook een beetje schrijven aangeleerd. En die ontwikkeling gaat nog steeds door, want ik kom er elk jaar achter dat hij eigenlijk steeds nog klein is. Meer kan, ja, leuk hè? <laughs> ja, ja, nog bijleert. Het is voor ons ook altijd een sport om te kijken hoe we elk kind aan het aan leren krijgen. Ja. Elk kind werkt het net even maar Jij bent dus directeur. Ja. Uh, uh, wat is nou uh, jou, jou, jouw hoofdtaak uh, dagelijks? Bemoei je, je ook met, uh, met de pupillen? Uh, ja, ja, nou ja, ik ben meer voor de grote lijnen. Ik sta ja. nog maar heel zelden voor de klas. Ja. Um, we zijn met een driemansdirectie. Ik ben ook orthopedagoog, dus ik ben meer inhoudelijk met wat heeft elk kind nodig en welke zorg moeten we voor dit kind? Wat uh, is ook weer een orthopedagoog? Een orthopedagoog dat, dat gaat over de pedagogiek en dan van het wat niet normale ontwikkeling is. Dus ortho is eigenlijk alles wat afwijkt het effect, Oké. Okay. Dus kinderen met een verstandelijke beperking, uh, maar ook over stoornissen met autisme en down en ja. ADHD en van alles en nog wat. Ja, ja. De leuke dingen. Nou, ADHD, dat is zo'n opmerking. Uh, iedereen heeft tegenwoordig ADHD, hè? Ja, dat ben ik niet met je eens, hoor. We hebben een paar op school, die hebben het echt. Die hebben het echt, ja. Ja, ja maar je zegt, ik, ik ben het niet met je eens, maar, maar wordt er niet heel snel een kaartje aangehangen bij, bij kinderen, mm. als ze wat druk zijn van, oh, die hebt ADHD? Ja, nou, misschien dat dat zo is, maar onze leerlingen... Als, ze het, als, als we het wij hebben, ja, in overleg wel. met de psychiater dat vaststellen... Ja. dan is het ook echt zo. Ja. Okay. En, en uh, welke groep van, van uh, uh, zwak, zwakbegaafd of gehandicapten... Uh, vraagt nou de meeste aandacht en zorg... Oh, dat, of, of, of, elke is, groep heeft zijn eigen aandacht en zorg nodig. Ja. ja, dat kan ik niet zeggen. En de mensen die zijn opgeleid, zijn die nou, uh, hebben die allemaal dezelfde opleiding? Of, of is dat ook nog een specialisatie? Nou, we, we, we hebben voor de 180 kinderen die we hebben... We bijna 65 man personeel in dienst. Ja. En dat zijn uh, leerkrachten, onderwijsassistenten... maar ook fysiotherapie, logopedisten. Uh, eigenlijk heel veel verschillende soorten mensen... Ja. die allemaal hun eigen uh, kennis meenemen... om. Dat nou, te zorgen dat de kinderen zo optimaal mogelijk zich ontwikkelen. Ja. Uh, is, is de Vervoorthuizend school nog steeds in Schalkwijk? Uh, ja, professor profess... Eikmolaan. Ja. Ja. ja. ja, ik ben er heel veel geweest vroeger. Ja. Ja. Toen uh, woonde er een meneer. Ik, ik, ik kan ze gauw niet meer op zijn naam komen. In de straat in Haarlem. En die was, die was toen directeur Oh, meneer Bedet. Ja, dat zou best. Ja, dat, ja, dat, <laughs> dat is de grote baas, meneer Bedet. Maar die is helaas een aantal jaar geleden overleden. Oh jee. Ja, ja. dat heb ik allemaal ja, gemist. Maar ja, he. goed. Die was 85, geloof ik. Ja. Ja. Dus die heeft een, ja. een, een, ja, een respectieve leeftijd ja, ja, ja. bereikt, ja. zeg maar. Nou, jullie hebben dus allemaal uh, uh, ook nog dagelijkse beslommeringen. Uh, Ankie, die ook nog de administratie van, uh, van Leo uh, een beetje voert. Leo, uh, geef je dat helemaal uit handen of bemoei je er zelf ook nog mee? Nee, <laughs> ik bemoei me er zelf ook om. mee, <laughs> Maar deze doe ik ook al zelf. Oké, okay, oké. Okay. Het is ondersteunend, hè? Ja, want ik, ik, ik heb toevallig een, een, een zoon die zelf ZZP'er uh, een tijd geweest is. Uh, hij heeft drie maanden voor een hele grote uh, aannemer gewerkt. Ik ga geen namen noemen, dat mag ik waarschijnlijk niet. Maar in ieder geval, uh, die aannemer heeft hem drie maanden aan het lijntje gehouden. Geld komt eraan, geld komt eraan, geld komt eraan. Uh, mijn zoon had ook nog uh, een aantal uh, mensen in dienst. zeg maar. Die was weer onderaannemer, zeg maar na die drie maanden geen geld. Al die jongens uh, door mijn zoon gewoon doorbetaald. Dus, uh, ja, het, het, kan, uh, het kan soms raar lopen. Een enorme taal. schuld opgebouwd. Ja, ja, ja, ja. Maar nou, gelukkig is dat bij jou niet het geval. Uh, uh, jij weet dus uh, altijd nog uh, de boel te continueren. En, uh, ik zag toevallig uh, van de week op het nieuws... Uh, reclame over de huizenmarkt. Uh, hoe, hoe zie jij dat nou? Uh, de, de waarde van de huizen is heel licht gestegen... Uh, de huren stijgen enorm, zag ik in het nieuws gisteren. Verwacht jij nou dat er steeds meer mensen een huis koop? Of, of bemoei je, je helemaal niet met, met, met dat soort zaken? Ben je alleen maar puur met het, met het bouwtechnische bezig? Ik ben hoofdzakelijk bouwtechnisch bezig. Ik heb ja. wel een mening over wat je nu vertelt. Ja. Eigenlijk is dat meer een droge mening. Wil je, wil je die mening vertellen? Maar, Jawel hoor. Ja. <lacht> ja. Ja. Nou ja, kijk, weet je, dat hele, die hele huizenmarkt en, en de hele huurmarkt hangt natuurlijk af van de economische ontwikkeling. Ja. Ja. En die economische ontwikkeling is niet zo positief. Nee. We kunnen wel roepen van... Uh, ik denk dat we vroeger... Uh, voor een periode terug... Uh, riepen dat we allemaal buikpijn hadden. En dan waren we allemaal ziek. Ja. En tegenwoordig zeggen van... nou, we hebben geen buikpijn meer. We voelen ons ook niet meer ziek. Dus gaat het een stuk, een stuk beter. Ja. Nou, ja. is dat zo... Ja, als ik uh, Niels mag geloven, dan is dat nog steeds niet zo in Europa. Daar, daarom is de geld aangegeven. Daarom, dat he. verwijst al genoeg. Dus. En uh, ik hoop dat een beetje van die... Laten we die maar billet... hopen dat het in de loop van de jaren steeds, wel, steeds een stukje beter zal gaan. Zo is dat. Nou, ik hoop dat een beetje van die geldbiljetten een beetje onze kant op stromen. Ja, toch? ja je weet het niet, he? uh, Nou ja, wij Nederlanders, we natuurlijk altijd wel. Maar als je op de rest van de wereld kijkt uh, hoe de mensen erbij zitten in die, in die uh, landen ja. daar... Uh, zo die zitten we hier niet zelfs tegenbij. Dus. <laughs> Zo is dat. Hé, hey, uh, we gaan nog even luisteren naar een stukje muziek. Uh, eens even spieken wat ik uh, allemaal nog... Uh, voor, nou, ben ik, de, ben ik de min? Wil je blijven? Oké. Okay. Het heeft toch geen enkele zin...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 Good afternoon, good afternoon. Oftewel, goedemiddag. We zitten al bijna in de avond. Zes uur dan begint de avond. En, uh, wees voorzichtig, luisteraars, want uh, ik heb de weerbericht net gehoord. Uh, kan wel. ook zelfs gaan ijzelen, uh, heb ik begrepen. Ik weet niet wanneer het allemaal gaat beginnen. Hè? Uh, ik denk in de nacht, maar in ieder geval morgenochtend moet u dan ook uw hoede zijn als u uh, aan het verkeer wilt gaan deelnemen. Per auto of fiets of uh, zelfs als u wandelt, want als u wandelt kunt u ook onderuit gaan met IJssel. Daar heb ik uh, diverse voorbeelden van meegemaakt in mijn, in mijn leven. Ja, te gast hier uh, Martine Jouwstra en Leo en Ankie Miezebeek en... Uh, ja, bij een hele hoop zandvoorters uh, bekend. En uh, zij organiseren van allerlei uh, activiteiten. Zoals het, is, uh, zoals het gaat om de avondvierdaagse. Dat is meestal zo in juni, zeker. Hè? Ja. Rond die tijden. Ja. En uh, zo'n zo zo evenement, is daar nou uh, veel organisatie uh, gaat daar mee gepaard? We, we, we, we, vertel eens, wat moet ik me bij voorstellen? Ja, nou, daar gaat zeker veel organisatie mee gepaard. Het begint met vergunningen aanvragen. Vergunningen? Voor? Voor de, voor de Vierdaagse. Want je moet de laatste avond zetten van de straat af. En laten we een drumwind door het dorp lopen. Uh... ook oh ja, ja, er moet natuurlijk uh, zeg maar qua verkeer moet er van alles geregeld worden. Ja. Ja. Dus je hebt de medewerking van de politie nodig? Nou, of ja, verkeersregelaars wel, ja, misschien? Ja, maar die, die hebben wij zelf in ons eigen bestand. Oké, okay, en dat mag ook gewoon? Die mag je gewoon zelf inzetten? Ja, die, dus die hebben wij zelf opgeleid. Ja, er komt geen lokale politie aan te pas verder. Nee. nee, nee. Voorheen, vroeger deed de politie dat wel, maar die hebben die taken allemaal afgestoten. Dus we moeten zelf. Het verkeer regelen. Zelf het verkeer of, regelen. Of inhuren, maar we hebben gewoon zelf verkeersregelaars opgeleid. Ja. Dus er is een vergunning nodig voor de avondvierdaagse. Uh, zijn er wel eens moeilijkheden om geweest? Dat je, dat je nee niet hoor, krijgt? nee. Een, want een de gemeente kent ons en weet wat we doen. Ja. En dat gaat altijd goed. Dat gaat ja. altijd goed. Oké, okay, vergunning dus. Nou, uh, dan uh, langs de route waarschijnlijk uh, voor de inwendige en een, een drankje en zo. Dat, ja, dat, dat is Ankie der taak. Want die, die regelt altijd de sponsors. Oh, Anki vertel. Hoe, uh, <laughs> uh, hoe is dat met sponsoren? Want... Uh, Kijk, we hebben hier ook lekkere hapjes in de studio. Ja, zie je. En uh, uh, over het algemeen de, de presentatoren van de programma's financieren dat nog zelf. Omdat ook ja, uh, de, de zender afhankelijk is van subsidie. En we proberen hier bij de uh, lokale horeca uh, en, en detailhandel ook nog wel eens uh, sponsoring te krijgen. Uh, uh, nou kan ik waarschijnlijk van jou leren, want uh, uh, hoe, hoe lukt ons dat nou om ook... Om ook uh, Sponsors te krijgen bijvoorbeeld voor, voor hapjes tijdens een uitzending. Vertel, hoe, ja, hoe, hoe, hoe doe, denk, doe jij dat? Ja, ik <laughs> denk dat dat misschien iets moeilijker gaat. Kijk, ja. Met name werken wij, of organiseren wij dan heel veel voor kinderen. Ja. En uh, ondernemers zijn toch eigenlijk ook best wel gevoelig voor kinderen. En zeker dat er steeds meer evenementen gewoon in het dorp uh, komt. Dan ja. bruist het dorp gewoon, dan ben je ook echt bezig. Ja. En uh, ja, tijdens de Wandelvierdaagse uh, dan hebben wij sowieso twee controleposten. Maar ja. we dus een kaart moeten afknippen. Ja, en uh, Dini, ons hoofd van een van de posten, die staat daar dan uh, drinken een uh, limonade te doen. Ja. En uh, ja, dan vinden we het altijd wel leuk om uh, iets te doen voor een sponsor. Bijvoorbeeld een appeltje. Ja. En uh, dan kijken wij onze sponsor uh, lief aan. We lief gaan aan. weer met de en uh, leuke ja, glimlach erbij. Als, nou, als, als je nou een vrouwelijke sponsor hebt, dan maak ik misschien nog enige kans. Maar, maar uh, als ik zo'n kerel tegenover me heb en ik lach eens vriendelijk naar hem. Uh, nee, <laughs> of een nou, een vrouw of man is, dat maakt niks uit. Ja, je moet gewoon even kijken van uh, uh, op het moment uh, van ja, nu gaat het. Het moet ook niet altijd, ik denk nou nu moet ik het niet doen... En uh, soms van, uh, ja. oh je komt zeker voor de wandelvierdaag, dat is wel goed. Dus dat is inderdaad heel top, ja, een aantal ja. ondernemers. En het is misschien ook een beetje traditie geworden inmiddels. Ja. Het is ook wel een traditie, ja. Soms zeggen ze ook wel, ja we moeten nu echt stoppen. We kunnen gewoon uh, het niet meer doen. We krijgen van hogere hand uh, geen akkoord meer. Ja. En dat is dan jammer. Ja. En dan laten we gewoon, nou dat is zeker jammer. En dan probeer je het gewoon een jaar later weer. En misschien zijn... Uh, en die, sponsor die sponsoren zijn het allemaal mensen uit, uit de omgeving? Uit, uit ja, allemaal uit Zandvoort. Je kan bijvoorbeeld ook Coca-Cola benaderen. En dan de... Nee, nee, nee. We proberen ook alles gewoon in het dorp te houden. Ja, oké. Okay. Terwijl uh, als je spullen wil kopen... Ga naar de ondernemers toe. In Zandvoort antwoord. Ga niet van het dorp af. Maar als wij dan inderdaad evenementen organiseren. Dan ja. gaan we ook bij de lokale ondernemers. Maar het, het helpt dus uh, als het onderwerp om kinderen draait. Dat hoor ik je net. Heel van. veel wel ja. ja. Absoluut. Dan worden ze een week van binnen. Ja, nou ja, ze vinden het gewoon heel leuk dat er gewoon ja. heel veel te doen is in Zandvoort. Want anders wordt het ook gewoon uh, ja, een paar dingetjes. En dan is het ook heel vaak voor de ouderen natuurlijk. Ja, ja. maar hier, hier in Zandvoort, en trouwens overal, want die vier worden natuurlijk op, uh, ook in andere steden volop uh, ge, georganiseerd. Ik zie altijd ja, ook heel veel volwassenen meelopen, ouders natuurlijk. Ja, en, en, ja. ja, want, want hoe, hoe oud is het jongste kind wat deelneemt? Nou, we hebben ook op een gegeven moment uh, kinderen die gewoon in de kinderwagen gewoon zitten. of een, af... paar een paar maanden okay. oud. Want dat is gewoon leuk. Ja, nou, die willen gewoon meedoen en uh, die vinden het gewoon gezellig. Dus, uh, en dus degene, degene die dan achter die wagen loopt. Die, die, daar is het eigenlijk dan voor. Uh... Nou, we hebben ook wel eens een keer gezin gehad van. Uh, nou, we willen eigenlijk alle vier inschrijven. We weten dat het ons jongste kind uh, een jaar is en ja. dat het eigenlijk niet kan, ja. maar we laten een heel klein een paar stapjes doen, ja. en ze willen toch een kaart voor haar. Dus het heeft eigenlijk ook een, een, een grote sociale functie. Precies. Ja, want uh, tijdens die avondvierdaagse komen mensen elkaar tegen. Maken misschien wel vrienden of vriendinnen. En uh, een stukje saamhorigheid. en uh, Dat is wel heel erg prettig in deze tijd... waar iedereen eigenlijk uh, op basis van het individu in het leven staat. Hè. Ja, nou, dat merken wij wel meteen op ons evenement. Hoor. Vooral de vierdaagse evenementen. Dan. Dat het echt wel uh, een leuke groep is. Hoor. Hoe zijn die Zandvoorten onder elkaar? Is, is dat, uh, maar ik, ik ken de Zandvoortse mentaliteit niet. Ik kom zelf uit Haarlem vandaan. En ik kom hier natuurlijk nou wel in de studio... en ik ontmoet wel mensen uit Zandvoort. Maar ik weet niet hoe de Zandvoortse mentaliteit is. Zijn het stijfkoppen... Of, of zijn ze juist, zijn ze juist uh, heel gezellig onder elkaar? Hoe is dat? Eigenwijs. Eigenwijs. Standwoorders vind ik eigenwijs. Ja. Ver... Maar je moet, je moet er even leren kennen. En ze kunnen bot zijn. Maar als je eenmaal er doorheen bent. Dan is <tus> Jij het bent gewoon, toch uh... zandvoorter? Ja precies. Ja, maar bedoel... ja dan nog. Ja, ik, ik ben ook eigenwijs. <laughs> Super. Daarvoor zeg ik het liever niet. <laughs> <laughs> maar, maar, uh... Je moet ze even leren kennen. Ankie An An An An An als Amsterdamse. Die, die heeft dan moeten wennen. Of had dat mee? Nee hoor, ik heb echt niet hoeven te winnen, Want ik kom hier al eigenlijk van, uh, nou het, wou, het was ik drie jaar ja. op de camping. Dus ja. uh, dat heb ik wel al allemaal meegekregen hoe het in het dorp gaat. Ja, ja. oké. Okay. Kijk, het is ook in, soms, in sommige gevallen echt typisch een dorp. Iedereen kent wel, uh, iedereen of iedereen weet wel iets. Van ja. Ander, dus echt ja. dorp. Ja. Hé, hey, en uh, dat was dan de vierdaagse waar we het over hadden. En nou dat zwemmen, hoe zit dat? Nou, maar zien. Nou ja, want Leo heeft ook een taak. Ja. Want Nou is het net of Anke en ik het doen. Maar Leo die is erg van de, de posters, de kaarten. Uh, dat soort dingen ontwerpen. Want wat wij oh, in ons hoofd hebben. Wij ja. denken van we willen dit en dit op de poster. En dan ja. roepen we Leo en die flanst dat even in elkaar. Ja, en die posters worden ook gesponsord? Ja, die nou drukken, die drukken we gewoon af. En die worden opgehangen door de... Ja, ja, oké. Okay. Hey, uh, uh, Leo, heb je daar een speciaal programma voor op je computer? Om, om ontwerpen te maken? Of nee, hoe doe je dat? Nee hoor, gewoon een, een normale computerprogramma. Een normaal computerprogramma. Ja, ja. maar dan ben je wel creatief. Jawel, als... ja, maar dan zijn we met z'n drieën. <laughs> Oké, okay. ja goed, maar jij. Maar, wat, wij wat alles we wat wat al, Als ik iets maak, wil je dat niet altijd meteen goedgekeurd doen? Nee, nee. nee. <laughs> Daar gaat een kritische blik op. <laughs> Oké. Okay. Okay. Ja, de luisteraars kunnen dat thuis niet zien, maar ze, ze kijken elkaar nu aan. Van, ja. zo, zo gaat het onder voor ons. Zo gaat het. Maar wel heel gezellig. Uh, zijn er behalve jullie drieën nog meer mensen betrokken bij de organisatie? Ai, wat denk je? Dat ja. we het met z'n drieën regelen? Nee, nou ja, goed. Jullie, jullie zijn toch de hoofdboot. Want ik, ik, ja. krijg, ik krijg jullie namen krijg ik hier op mijn bureau. Op, op je een briefje. <laughs> maar we zijn wel met een ploeg van 40 man, denk ik. Voor, ja. voor, die, voor, die, voor die evenementen. En, en die doen het zo goed dat zelfs als wij met z'n drieën griep krijgen, dat ze het gewoon door kunnen laten gaan. Oké. Okay. Dus dat is. Uh, hoe, hoeveel jaar doen jullie het eigenlijk al? Want, uh, zeg maar het organiseren van dit. Zevende uh, ja. jaar? Zwemmen hebben we nu voor de zeventiende keer gedaan. Zeventien ja. keer? Ja. Uh, doen jullie zelf ook mee met zwemmen eigenlijk? Als, je, als er zo'n uh, zo zwemvidaat is? Nou, nee, uh, nee. Wij doen zelf niet mee, omdat we dan eigenlijk. Ja, het, het geheel staan te organiseren. Ja, leiden. We, ja, ja, we staan te leiden. Met, met oh, de oh, korte en de lange oh, oh, oh, oh. <laughs> Maar de, de routes op de fiets en het wandelen... doen we wel van tevoren controleren. Even ah. van klopt alles nog en gaat dat nog. Ja. Dus dat ja. doen we wel van tevoren. Oké. Okay. Is er na afloop van zo'n evenement... Uh, na afloop van die vier dagen ook nog een feest? Nou, we doen altijd een nazit, hè? Ja, ja. Een nazit? We doen altijd een na-zit, ja. Ah, Vertel nou, of, na. of, of, of, of tijdens de twee-vierdaagse... We hebben altijd tijdens evenementen heel veel uh, voor de vrijwilligers. Ja. Eten en drinken en alles wat erbij hoort. Ja. Bij het wandelen doen we altijd de laatste avond we, zitten we bij elkaar. En dan uh, hebben we lekker een lekker nog een hapje. Ja. Van alles wat erbij hoort. Ja. En dat hebben we met, met fiets ook. Die ja, film? en met de sprookjeswandeling ook. Ja. Maar, maar bij de zwemvierdaagse, heb ik wel gehoord... is er altijd een eindfeest voor de deelnemers, hè? Ja, ja, een disco. Een aqua-disco. Ja, oh, bedoel je dat? Ja, ja nee, dat is, uh, dat is uh, berucht en beroemd Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar dat is bij de zwemvierdaagse. Ja, is een zwemvierdaagse. ja, Dus je kan eigenlijk nooit zeggen... zo'n zo vierdaagse is in het water gevallen. Nee, nee ja, we, ja, we hebben wel eens een wandelvierdaagse gehad die in het water gevallen. Was. Ja. Een wandelvierdaagse, letterlijk, letterlijk. Ja, want het weer, dat is natuurlijk dat, dat speelt een hele belangrijke. Ja, handen. we hebben onze laatste avond af moeten, halverwege af moeten moet afblazen omdat het zo onweer was. En ja, dat is ook gevaarlijk. Ja. En die zwemvierdaagse vindt niet in zee Nee, nee, die vindt in de Oké, okay. en dat is uh, overdekt allemaal, hè, toch? Ja. ja. Uh, nou, jullie gaan straks nog iets vertellen da Daar uh, uh, wees uh, uh, Martine me net op uh, Dat ze daar nog even aandacht aan willen besteden uh, Na het volgende stukje muziek uh, Gaan we dat doen The day that lights the way Barry Ryan, Eloise, Ja, gaan we houden. Daar hou ik van. Mijn naam is Charles Duijf. Kent u nog, tot u mij nog kan. Ja, vast wel. u kent mij vast nog wel. Luisteraars, want uh, we zijn weer uh, uh, volop uh, aan de gang met Zandvoort Draait Door. En we hebben hele gezellige gasten. Uh, Martine Joustra en uh, Leo en Ankie uh, Miezebeek. En uh, Martine, die wil mij iets gaan vertellen, want jullie zijn bezig met iets speciaals, heb ik begrepen. Uh, nou, zo heel speciaal is het niet. Nee. Maar in de voorjaarsvakantie is er de Kids Adventure Week in Zandvoort. Dat de organiseert Kids Adventure Week. week. Ja. De dat, avonturenweek voor precies, kinderen. Precies, dat organiseert het VVV een week lang uh, leuke dingen voor kinderen. Ja. Uh, die voorjaarsvakantie, uh, over welke data heb ik hebben we? het dan? hebben we het over eind februari. De laatste week van februari. De laatste, ook oh, dat gaat dat gaat weer snel. He. Ja, zo vier weken. Ik denk dat die En ze doen, elke dag doen ze iets, iets leuks. Ik de, denk elke dag zijn er van allerlei... Ik denk dat ik de kerstboom maar weer tevoorschijn haal. Voor je ja? twee moet je maar, moet je maar weer opzetten. Eind, ja. eind februari is uh, de voorjaarsvakantie. Uh, het VVV. Uh, die organiseert die? Uh, maar, maar, maar zijn jullie daarbij betrokken? Ja, want op woensdag is het wonderlijke woensdag. wonderlijke woensdag. Ja. Uh, en op wonderlijke woensdag hebben wij in de middag een vossenjacht. En die organiseren uh, Leo, Ankie en ik met z'n drieën. Ja. Vos, wat is ook weer precies een vossenjacht? Nou, er gaan allemaal wonderlijke mensen de straat op. In ja. wonderlijke pakjes. En de kinderen moeten die zien te vinden. Ja. Bij Wordelijk. iedereen krijg je een letter. En van de letters moet je een woord maken. En als je het woord goed geraden hebt, dan kan je een prijs verdienen. Oké, okay, dus ze moeten zo'n beetje door het dorp zwerven. Ja. Ook oudste Antwoord, zeg maar, al die straatjes. Nou, het is, het is vooral het centrum. Dus uh, ja. uh, Grote Krocht, Haltestraat, Kerkstraat, ja. Raadheersplein, Kerkplein. Ja. Is het ook, ook meteen een soort, soort rally? Een euh, looprally, zeg maar. Dat ze, dat ze een bepaalde... ...toch moeten afleggen, zoeken. Dus ze moeten gewoon de figuren zoeken. Ze durven de figuren zoeken. dus ja. Bij toeval die figuren tegen het lijf lopen. Want ja. die, die zijn natuurlijk ook her en die, der. Ja, die lopen overal rond. Ja. Dan hebben ze ook kans dat ze steeds dezelfde tegenkomen. Dat kan. Dat kan. Dan krijg je het woord Ah. Ja, die is heel sorry. bijzonder. <laughs> ja, ja. Maar wel heel, wat leuk. Ja, hè? He? Ja, heel, en uh, welke leeftijd uh, mogen de kinderen daar meedoen? Nee, ik denk van vanaf vier tot... Uh... 12, 12, basisschoolleeftijd. Ja, basisschoolleeftijd. Ja, basisschool Oké, okay, nou, uh, eind februari. Nou, de precieze datum weet je niet, denk ik? Of wel? 21 februari. 21 februari. Inschrijfformulieren bij het VVV-kantoor. En ja. het is in de middag van 2 uh, van tot 4. Oké, okay, dat is in die week dus. Uh, het VVV doet de hele week dingen. Weet je ook nog andere zaken die, uh, die gaan plaatsvinden? Uh, ja, ik weet. Uh, Anki, Leo en ik zitten ook toevallig bij het Rode Kruis... Ja. En de zaterdag daarvoor is het zinderende zaterdag. Zinderende zaterdag. En dan wordt het heel erg spannend op het Raadhuisplein. Want dan komt daar de brandweer, de politie, oh. de ambulance. En dan komen wij ook met het Rode Kruis. Ja. En dan uh, uh, kan je bij ons uh, komen zien hoe je iemand kan redden. Wat is jouw taak bij het Rode Kruis, uh, <lacht> Martine? <lacht> ik geef de lessen bij het Rode Kruis. Uh, uh, EHBO. EHBO, oh. ja, en reanimatie. Oh, dat heb ik ook nog gedaan, EHBO, ja. ja. ja. Ik, ik heb ooit bij de gemeente Bloemendaal gewerkt. En die ambtenaren, ja, die werden ook geacht uh, hun collega's te redden als het mis ja, ja, <laughs> nee. ging. Nee, ik zorg ja. dat iedereen bij het Rooienkruis goed opgeleid is. Ja, uh, uh, die technieken uh, als het gaat om reanimatie en zo, dat, dat verandert onder de zin. Ja, het, wo het wordt steeds effectiever. Ik bedoel, auto's worden steeds sneller en steeds mooier en veiliger ja. en onderzoek... Ja, toont aan dat reanimatie steeds effectiever en beter kan. Ja, dus, uh, en en ook dat. steeds geavanceerder, denk ja, ik. Door, ja. de, door de door apparatuur die ook. Uh, ja, nou wij is, leren het he? gewoon met de hand hoor. Okay. <laughs> Zonder apparatuur. Is het nog steeds zo met, met, de, met de muis van je, van je... Ja, op het borstbeen. Ja, net boven dat staartje, want dat mag niet afbreken, ja, toch? Precies, <laughs> ja, precies. Ja, heel goed. Ho ja, hoop je dan maar. Ja, en dan diep drukken. Ja, en stabiele zijligging en zo. Dus ja, ik, die termen, ik weet het allemaal nog wel. Heel goed. Is, heel ja, goed. ik heb het toen met de Arbodienst in Haarlem moeten volgen. Die, ja. uh, uh, die taak heb je dus bij het Rode Kruis. Heb je nog andere taken bij het Rode Kruis? Samen je ook nog in voor het Rode Kruis? Of? Nee, ik, ik draai wel inzetten. Ik doe ook... Uh, Laatste weekend van maart hebben we de circuitrun. En de 30 van Zandvoort. En dan uh, draait ik daar ons, uh, mijn, in, mijn dienst mee inzet. Oké. Okay. Ja. 21 februari, luisteraars. U heeft het gehoord. Dan uh, een, uh, beginnen de, de, de voorjaarsvakanties voor de jeugd. En er is een forse jacht op de woensdag. Ja, op de waanzinnige woensdag. De waanzinnige woensdag. Dat begon ook weer hoe laat? Van 2 tot 4. Van 2 tot 4. En, en uh, u kunt bij het VVV een ja. kaart kaartje halen. halen. Ja. En de zaterdag ervoor is de, de hoe heet het nou, de, de spannende zaterdag. Nou ja, ze noemen het het plein van de hoge nood. Het is Voordat gewoon één grote zitterende week. Ja, de, de hele week wordt het feest voor de kinderen. Ja, ja. Uh, heb jij daar ook nog maar moeien mee, Leo? Of, uh, nee, bekijk je dat van de wij doen alleen die fossie. Acht, uh, die fossie oh, alleen moeite die wij het, we het, het die fossie. En, en kijk, nou, al die mensen moeten, moeten verkleed worden dus. Die, die, die hebben allemaal een speciaal pakje ja, Hebben ze dat al? Of moet je dat ook weer gaan huren nou, bij, bij een bij uh, een wij, wij organiseren ook onder andere de sprookjeswandeling in december. eerst het laatste weekend voor de kerst. Oh, dat is ook en, jaarlijks? Dat is ook jaarlijks. En wij hebben daar, om die reden hebben wij een heel arsenaal aan kostuums verzameld in de loop van de jaren. Die hebben jullie allemaal bewaard. Gemaakt. En... en die worden ook gebruikt voor de... Voor die jacht. En Anki, die maakt uh, de kostuums weer helemaal als ze kapot zijn. Nee, daar hebben we twee liefzallige dames voor, twee zusjes. Ja. Martine en José. Oké, okay. kijk die ook, ook even genoemd. Zijn er zijn andere mensen die jullie eigenlijk best wel even in het zonnetje willen zetten? Want we zijn ja. nou toch voor de radio. En als ze luisteren. We zijn blij natuurlijk met al onze hele groep vrijwilligers. Ja. Maar ja, er zijn altijd uh, zoals Thomas bijvoorbeeld, 13 jaar. 13 jaar? Die, 13 jaar. Die zit trouwens ook bij CFM, dus ook een vrijwilliger van hier. Ja. Ja, die Hij gewoon, ze nog nou, niet allemaal. Hoor. die doet gewoon hartstikke veel. Dus dat, daar zijn we heel blij zwaai je mee. je even naar hem. Oh, ja. Thomas, oh ja, ja. Thomas mag gewoon niet meer weg bij ons natuurlijk, nee, en dat begrijp je. Dat geloof. en, ja, en Dini. En zo zijn er nog meer gewoon, die gewoon heel top zijn. En vergeten ja. collega's uh, waar wij mee uh, vrijwilliger werk doen tijdens onze evenementen. Buiten de inzetten waar we ook met de Rode Kruis uh, collega's. Ook die zijn we gewoon hartstikke blij, want die helpen ons ook weer. Ja. Uh, is het nou ook zo dat jullie werken met elkaar, jullie organiseren met elkaar... dat jullie ook heel veel bij elkaar over de vloer komen? Ja, wel hoor. <laughs> en, we, en dat is best gezellig. Dat is best gezellig. Heel gezellig. <laughs> Meestal, wel. <laughs> Meestal wel. Meestal het wel. Meestal wel. is net een echt huwelijk, hè? Is, nou. is net... <laughs> uh, maar, maar is het nou ook zo dat jullie de, voor al die vrijwilligers... ook nog jaarlijks iets, iets organiseren of zo? Dat je, dat je een feestavond of een... Uh... Nou, we doen het niet ieder jaar. We proberen dat wel, maar dat, we slaan ook wel eens een jaar over. Maar we kijken gewoon van, nou ja, nu hebben we iets leuks bedacht. En nu kunnen we gewoon weer uh, iets leuks doen. Helemaal goed. Uh, we sluiten het eerste uur af uh, weer met een stukje muziek. Want uh, zo snel gaat het. Ik kijk op mijn klokje en ik kijk even naar Hans, uh, Hans Wassenaar. Die uh, zo prachtig de techniek voor ons verzorgt. Waarvoor hartelijk dank, natuurlijk. We gaan eventjes uh, luisteren naar Sven Duif, mijn zoon. Met, uh, met zijn eigen liedje: Roep om vrede, calling for peace. Cheers are in my eyes when I watch TV. Images.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 Let children die Dee!